5 ja, uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Kleine scholen krijgen opnieuw extra steun om sluiting te voorkomen. Het gaat om zo'n 2000 scholen met minder dan 145 leerlingen. Die krijgen nu al een toeslag van 120 miljoen euro... en daar komt nog eens 20 miljoen euro bij. Volgens minister Slob zijn kleine scholen belangrijk... voor de leefbaarheid in dorpen en steden. Het vorige kabinet wilde de kleine scholen-toeslag nog afschaffen. De overheid moet het gebruik van kachels en open haarden in Nederland terugdringen. Dat schrijven 23 organisaties, waaronder gemeenten, GGD's en het Longfonds... aan staatssecretaris Van Veldhoven. Volgens hen heeft 14 procent van de Nederlanders een met hout gestookte installatie... en neemt het gebruik daarvan toe. Dat leidt tot gezondheidsklachten, stank en roetneerslag. De organisaties vinden onder meer dat er onder bepaalde omstandigheden... een stookverbod moet komen, bijvoorbeeld als er weinig wind staat.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 Het Europees Parlement laat onderzoek doen naar de benoeming... van de nieuwe secretaris-generaal van de Europese Commissie. Dat is de Duitser Martin Selmayr, een vertrouweling... van commissievoorzitter Jonker. De benoeming ging razendsnel, terwijl de procedure normaal maanden duurt. Volgens een Franse krant heeft Selmayr de eurocommissarissen... als tegenprestatie allerlei beloningen in het vooruitzicht gesteld. In Doetinchem heeft brand gewoed in het dak van een appartementencomplex. Het gebouw van zes verdiepingen werd vannacht ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een buurthuis. Na een paar uur had de brandweer van Doetinchem het vuur onder controle. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het weer. Het wordt een druilerige dag. Zowel vanochtend als vanmiddag is het 5 tot 8 graden. Later in de middag wordt het vanuit het westen droog. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Linda Hessel. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Dit is de Nacht van dinsdag 13 maart. Dit wordt de dag dat stop, geen laagvliegroutes boven West-Friesland een petitie aanbiedt in Den Haag. Dit was ook de dag dat Paus Franciscus werd aangesteld in 2013. In de wereld bellen we zometeen over de aardbeving die vorige week plaatsvond op Papua nieuw guinea En zometeen na de muziek bellen we naar Bali waar een ongekende hoeveelheid plastic in het water drijft. Maar eerst is het tijd voor muziek.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 Mars met Just The Way You Are. Dit is de wereld. Hello, Sorry, Sorry, Sorry Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. Vorige week ging er een schokkend filmpje viral... van een Britse duiker in Indonesië. Hij maakte een video van alle plastic afval die hij zag... tijdens zijn duik in de zee bij Bali. Op het filmpje is de duiker te zien... terwijl hij zich waamt door een plastic massa. Vandaag spreken wij met Jan Verbrugge. Hij woont in Bali... Is eigenaar van de duikschool Joes Gun Diving. Goedemorgen Jan. Goedemorgen. Goedemorgen of moet ik goedemiddag zeggen? Nou, het is tijd. Nou, dan hou ik het gewoon bij goedemorgen, want uh, bij ons is het uh, ongeveer vijf uur s ochtends. Ontbijten. Ja, precies. Hé, hey, wij uh, schrokken allemaal nogal toen we dat uh, filmpje zagen. Die duiker, ja, het lijken net allemaal vissen, maar dat zijn dan allemaal stukjes plastic. Is dat iets dat wat klopt. jullie wel vaker zien? Dat is iets wat we vaker zien, klopt. Oeh, je bent heel slecht verstaanbaar. Kan je het nog een keer herhalen? Ik zeg Ja, dat is iets wat we vaak. Ja, dus dat is iets wat niet heel nieuw is wat dat betreft. Nou, het is een wereldwijd probleem. Het is eigenlijk al Maar het is de laatste jaren... toegenomen. De laatste jaren is het erger geworden? Ja. Ja, ja want ik vroeg me af... In, in Nederland hebben we natuurlijk ook plastic in de zee. Is het nou zo dat het in Indonesië... Uh, dat, ze, dat plastic überhaupt... een groot probleem is? En daardoor dus ook meer in de zee? Uh, ja, Indonesië... gebruikt uh, heel veel plastic... Uh, mensen gebruiken ook nog met voor, alles wat weggevat uh, wordt. Dingen worden op straat gegooid, verbrand, dat soort dingen allemaal. Um, het is niet mm. zo dat, dat je nergens kunt lopen, dat is ook nog weggevat wordt. Het is uh, dat het een mega systeem Jan, ik ben bang dat we je heel slecht verstaan. Ik uh, ga eventjes kijken of we opnieuw contact met je kunnen maken. Oké, okay, prima. In de hoop dat het uh, beter lukt. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Nanda Richer Kiss Me. We gaan even kijken of het lukt om het Jan nu beter in de studio te krijgen. Jan, goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Het klinkt ietsje beter. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Oké. Okay. Ja, we hadden het over de, het plastic... wat in Indonesië überhaupt gewoon een groter probleem is... dan bijvoorbeeld hier in Nederland. Wat ook verklaart dat er gewoon meer plastic in de zee ligt... Ja. Maar is er ook iets wat jullie daaraan proberen te doen in Indonesië? Ook oh, dat is heel veel wat, uh, wat, wat wij proberen eraan te doen, wat andere mensen eraan proberen te doen. Um, en het is ook niet zo, want veel mensen krijgen nu het beeld dat, dat je absoluut niet de zee kunt dat altijd lekker ligt. En dat is niet zo. Het is uh, alleen gedurende het regenseizoen dat uh, alle plechten uit de bergen naar beneden gewassen, gewassen wordt. Dus dit is eigenlijk gewoon is de slechtste slecht. tijd van het jaar? Dit is de slechtste tijd van het jaar. Ja. Oké, okay. dat is uh, goed om te weten. Maar we hadden het ja, erover dat, bijvoorbeeld... dat jullie allerlei initiatieven hebben om het uh, beter te maken? Ja, wat wij bijvoorbeeld zelf doen, wij nemen geen plechten mee. Dus iedereen krijgt recyclbare plechten. Wij gebruiken geen leveranciers die plastic aanleveren. We proberen al zo min mogelijk voetdruk uh, achter te laten. We recyclen alles en je ziet dat er bij steeds meer bedrijven gebeuren. Ja, ja. Dus er wordt van alles gedaan en dit is gewoon een slechte periode van het jaar. Dit is gewoon het jaar. Ja. Oké. Okay. Hey Jan, ik wil je heel erg bedanken. Helaas blijft de lijn vrij slecht. Maar we gaan kijken of okay. we het een andere keertje opnieuw kunnen doen... en dat de lijn dan wat beter is. Ik wens je in ieder geval een hele fijne dag. Oké. Okay. Dag. Dankjewel. Dat was Ryan Shaw met Evermore. Dit is de wereld. Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. Eind februari werd Papua-Nieuw-Guinea getroffen door zware aardbevingen, waardoor meer dan 100 mensen overleden en meer dan 1000 gewond raakten. Op dit moment helpen verschillende organisaties hard mee aan het herstel van het land. Anne Stoppels, werkzaam bij Bijbelvertalingsorganisatie Wycliffe, was tijdens de eerste beving in het epicentrum. Goedemorgen, Anne. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat lijkt me verschrikkelijk eng in het epicentrum van een aardbeving. Ja, ik wist op dat moment natuurlijk niet dat ik in het epicentrum was. Dus um, ja, de... sorry, we zitten heel erg erg op de lijn. Ja, ik heb dat al vaker gehoord vanavond. Ik weet niet zo goed wat ik daaraan moet doen. Nou, ik probeer er wel doorheen te praten. Kijken of het zo beter gaat. Ja. Um, nou, je, je bent buiten je huis en je bed voordat je er erg aan hebt. Het was kwart voor vier in ochtend. Dus ik werd letterlijk uh, wakker. Geschud. Het hele huis dat maakte ontzettend veel lawaai. Ik kwam buiten en maakte de aarde ook ontzettend veel lawaai. Het bronde en nou ja, de watertank was stuk. Dus die klotste heen en weer. Dat is 8000 liter dat heen en weer ging. En die, die was ook stuk daarna. Dus het was, ja, het was een, uh, een heftige ervaring. Ja, want had je meteen door dat het ook een aardbeving was? Ja, want aardbevingen komen wel vaker voor daar. Oké, okay. dus wat dat betreft waren jullie... Was het niet een complete... Uh, wat is het? Bliksem bij heldere hemel. Nee, nee, nee. Maar zo heftig heb ik nog nooit gevoeld. Niemand heeft het ooit gevoeld. Nee. Op, op die manier. Want hoe vaak zijn er aardbevingen in het gebied? Nou, in ons gebied, waar wij zitten, iets minder. Op het centrum van Wiklis, dat ongeveer 500 kilometer naar het oosten ligt, komt het vaker voor dan heb je het wel elke maand. Maar het zijn ook een beetje periodes. Ja, ja, want ik heb begrepen dat het nu heel heftig was... maar dat het ook nog heel lang aan heeft gehouden. Ja, het is nu echt bijna twee weken lang, dagelijks lang voortdurend uitschokken. Ja, kan, kan je de schade ook beschrijven? Ja, de schade is enorm, omdat de aarde helemaal losgetrild is. Die eerste aardschok was 7,5, maar hij was heel erg ondiep... waardoor die dus veel ergere impact had... En er zijn allemaal berghellingen al van namelijk, compleet naar beneden gegleden. En, uh, maar doordat het bleef trillen, was het naschok van, van ongeveer een week later met uh, heel veel gevolgen. Dus alles, alles naar beneden gegleden. Heel veel aardverschuivingen. En waren dat ook ber uh, heuvels, bergen waar heel veel dorpen op stonden? Nee, het gebied is gelukkig heel dun bevolkt. Er is één gebied het zwaarst getroffen en daar zijn ongeveer zeven dorpen niet meer bewoonbaar. Gewoon helemaal naar beneden gezakt, daar is niks meer van over. Ja, één dorp is echt gewoon compleet verdwenen en de andere is voor de, zijn voor de helft ongeveer. Want hoe is de situatie nu? Ik kan me voorstellen als er nog twee weken lang heftige schokken zijn, dat je dus ook heel lang een soort noodsituatie houdt. Ja, nou, het begint nu in bepaalde gebieden weer een beetje normaal te worden. Mensen kunnen weer gaan denken aan normaal leven. Maar het water is nog niet normaal. Want door al dat trillen is er heel veel sediment in het water. En het, het water is gewoon compleet oranje. We hebben oranje aarde daar. En het, uh, ook als je het laat bezinken, blijft het heel vies. Dus de mensen hebben schoon drinkwater. Nog. En heel veel van hun tuinen ongeveer. En zijn ook uh, verwoest door de aardverschuivingen. Dus je ziet nu een okay, groot water- en voedseltekort. Wat zeg je? Er komt nu een groot water- en voedseltekort. Nou, ja, dat is er al. Dat is er eigenlijk al van begin. Ja. Dat zeiden ook tegen mij... Uh, um, ik ben daar is. Nee, sorry, ik even zeggen. Ik ben daar nog twee dagen geweest. En, en toen ben ik weggegaan, want mijn tijd was ik op. En gelukkig was onze landingsbaan open. Dus ik kon, ik kon weg... Maar daarna heb ik met hen gesproken over de zendradio. Want er is geen telefooncontact in de buurt. En uh, toen zei ze, Anna geef ons water, Anna geef ons water. Ja, omdat er gewoon zo'n groot tekort is. Ja, nou ja, alle drinkwater is er. Ja, ja, want komt de hulpverlening dan ook een beetje op gang? Hulpverlening komt op gang door niet op gang op gang door. Uh, MAF vooral, Mission Asian Fellowship, met samenwerken uh, samen met samen Dus verschillende ja. organisaties? Ja, lijkt wel dat ik, heb, ik nog een partner ga neerzetten met de telefoon, ja. <laughs> want hij blijft echt jou, ja. bedoel je? Nee, hij houdt heel erg. Oh, ja, mijn excuses. Ik had nog wel ja. uh, een, een vraagje, want je had het erover dat jullie in een heel dun bevolkt uh, gebied zaten... Is het dan ook heel moeilijk ja. om de hulp daar te krijgen? Nou, dat is heel goed. Want uh, de enige manier om er te komen is normaal al met vliegtuigen. En dan heb je een paar landingsbanen in het gebied. Maar van als die landingsbanen moet je nog naar het dorpje in het oerwoud. En de mensen kunnen daar normaal wel heen lopen. Maar nu door alle aardverschuivingen zit het zo opgesloten. Dus heb je helikopters nodig. En de kosten van helikoptervliegen zijn enorm. Dus het klinkt alsof het, nou, dat het gewoon heel problematisch is op het moment. Ja, het is een, gewoon een stille ramp. Want deze mensen zijn onbekend voor de wereld. Ze hebben geen manier om het te laten horen. Ja. Geen telefoon, niks. Ja. Want buiten water en voedsel, zijn er ook nog andere dingen waar uh, op dit moment grote behoefte aan is? Nou, de ge gewone medische zorg... Plus hun verwondingen van de aardbevingen En uh, wat op dit moment ook heel sterk is, is, is gewoon hun angst. En uh, de grond is heel instabiel. Ja. Dus het is ook gevaarlijk om er te lopen. Ja, dus aan alle kanten wordt hulp bemoeilijkt. Ja, dat is zo. Ja, ja. als uh, mensen die nu luisteren, mensen hier in Nederland, uh, graag willen helpen... wat kunnen ze dan doen? Ze kunnen naar de site van Wycliffe gaan... Dat is w-y-c-l-i-f-f-e. Dus wiklif.nl. Slash noodhulp. Ja, en als ze dan daar geld doneren, wat, uh, wat zijn jullie eerste stappen die jullie nu gaan doen? Wij zijn al bezig met rond te vliegen met voedsel en water. En we deze week beginnen we ook met watertanken op, op te zetten bij Goldplaatarken. De water, heel veel watertanken die er waren, waren kapot gegaan door, door de aardbeving. Dus we willen een nieuwe watertank opzetten. En ja. we brengen voedsel. Ja, ja. dus op die manier uh, de eerste nood uh, om die te helpen. Ja. ja, inderdaad. En ook wat structureler door die watertanken. Ja. Ja. Anne, ik wil je heel erg bedanken, ondanks uh, de slechte lijn. En uh, jullie ja. heel veel uh, succes en sterkte wensen daar. Ja, dankjewel. En uh, jou verder een uh, hele fijne dag. Ja, dankjewel. Daag. Bedankt. Dag. Oh, I don't know where to start. First time that I saw you, you shot your arrow through my heart. And it's so bitter, sweet to know. The more I see you, the more I love you But I'll have to let you go You will fly, you will crawl May you rise as you fall You'll make it on your own Paint a picture with your smile Cause they sure need a laughing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 Make it on your own van Ed Struilaert. Dit was de dag. Ja, dit was de dag dat de eerste paus die geen Euro Europeaan was... ik struikel er bijna over... Jorge Bergoglio werd namelijk vijf jaar geleden uitgekozen tot paus Franciscus. Om zes minuten over zeven in de avond kwam er witte rook uit de Sixtijnse kapel. Dat klonk toen ongeveer zo. Uh, maar ik kan het helaas niet laten horen, want ik zie dat het uh, niet in mijn lijstje staat. Wat ik uh, wel kan laten horen is... Uh, Gerard, Gerard Klaassen. Hij is uh, ruim 40 jaar werkzaam geweest als journalist voor de KRO en de RKK-omroep. Goedemorgen. Goedemorgen, dag Linda. Goedemorgen. Ja, nou kraakt hij toch weer een beetje de lijn, terwijl ik sprak u net... en toen ging het eigenlijk hartstikke goed. Jeetje. Ja, nou ja, we gaan het gewoon een bestse van maken. Komen? Ik Wat er, vroeg je? me af... Um, Vijf jaar geleden, toen inderdaad er een, een nieuwe pauze werd gekozen. Kunt u zich dat moment nog goed herinneren? Ja, want uh, ik stond op dat Sint-Pietersplein. Uh, ik hoor overigens uh, mijn stem in de retourlijn heel snel door. Dat is lastig praten. Misschien kan de techniek daar nog wat aan doen. Ja, daar zijn, ze, daar zijn we al de hele avond mee bezig. Maar hij blijft op een of andere manier echo. En ik weet niet hoe ik het kan verhelpen. Ja, ja. Nou, het is niet zozeer een echo, het is gewoon, uh, ik hoor mezelf retour. Oké. Okay. Maar goed, op je vraag te antwoorden, uh, ik was daar inderdaad, het was regen. Het was regen toen uh, deze paus Bergoglio werd uh, aangekondigd. Het uh, bekende Habemus Papam, Gaudium Magnum Habemus Papam, zo klinkt dat dan. En dat was een, een oude Franse kardinaal. ...die uh, dat uitsprak op de loggia, het balkon van de Sint-Pieter. Het is nog niet gelukt, hoor ik, om de retourlijn uh, te veranderen. Maar goed, ik blijf spreken, ook al hoor ik mezelf Joost uh, door deze lijn. Heel ja, fijn! En uh, je moet bedenken dus dat we daar zo stonden met zo'n uh, 5600 journalisten... En voor mij was dat de vierde keer dat ik uh, een uh, paus zag aangekondigd worden. Maar er ging een siddering door de menigte, want het was dus inderdaad een uh, niet-Europeaan. De eerste Latijns-Amerikaanse, oftewel zuidelijke man, die werd uh, aangekondigd als de nieuwe paus... En dan nog wel met de naam Franciscus, want dat was nog nimmer vertoond in de um, verkiezing van een paus. wat was er, dus er dan zo bijzonder van... aan de naam Franciscus? Dat het uh, zijn altijd andere namen, Pius of Benedictus. Zijn voorganger heette Benedictus. Maar Franciscus had tot dan toe nog nooit iemand als naam aangenomen... En dus werd het ook niet Franciscus de eerste, ook niet de tweede... maar gewoon, we spreken over paus Franciscus. Maar nog interessanter was natuurlijk het uh, uh, punt... dat deze Bergoglio, Jorge Mario, uh, Bergoglio als uh, paus werd gekozen. Want was het een, een, een, een, een verwachte kandidaat, niet echt... Maar toch, hij werd het. En uh, hij uh, kwam daar dus op die loggia, op dat balkon, te staan... met een paar andere kardinalen... in een, um, zijn witte pauselijke habit. En ook dat was alweer anders, want meestal hebben pauzen dan een stola aan... een, een mantel en een mozzetta. En dat was allemaal niet het geval. Hij hield het heel erg duidelijk nederig en klein... Wat volgens mij de Pauze Ik... ook wel redelijk omschrijft, toch? Hoe we hem nu kennen. Wat zeg je? Dat dat wel typerend is voor hoe we de Pauze nu kennen. Dat hij erg toegankelijk uh, is. Ja. Zeker, zeker, zeker. Het is een, het, het is een jesuit. En uh, hij wist uh, goed wat hij um, wilde doen... en hoe zijn beeld naar buiten zou zijn. Uh, later heeft hij ooit wel eens in een interview gezegd... Uh, ik, ik, ik ben een beetje naïef, maar ik ben ook best wel slim. En dat kan je voor je suite wel zeggen, uh, ja. Maar het was een man dus, die kwam uit Buenos Aires. Ik roep nog steeds even, Dus dat de Lijn nog steeds een retourlijn uh, bij mij heeft. Dus ik hoor mijzelf nog steeds heel erg terug. Ja, ik kan er helaas weinig aan doen. Ik denk, we houden het ook gewoon goed. een beetje kort. Maar het is leuk als u nog eventjes ja. iets over de pauze vertelt. Want het is toch ja. een mooie dag om er even bij stil te staan. Zeker, want het, inderdaad, het is vandaag de 13e maart, dus uh, vijf jaar geleden dat hij tot paus werd gekozen. Ik zei zo even, het, uh, een siddering ging er dus door dat uh, Sint-Pietersplein... ...omdat uh, er dan al heel snel, na vijf stemronden feitelijk, op een maandagavond dus de, deze paus naar buiten kwam... Er werd toen even gezegd, was het een verrassende keus? In die zin eigenlijk niet dat bij de vorige conclaaf... en wij weten dat ze alleen omdat er dus mensen over gesproken hebben, terwijl er een hele zware geheimhouding op rust, dat deze, deze, deze kandidaat Bercolio ook een kandidaat was voor de pauskeuze, voor het pauschap. Toen uh, uh, ja, rivaliseerde hij eigenlijk met uh, kardinaal Ratzinger... een Duitse kardinaal, een Curie-kardinaal zoals dat heette. En uh, toen zou hij als tweede of derde zijn geëindigd. En nu werd hij dus uh, door de meeste kardinalen uiteindelijk gekozen. Eén Nederlandse kardinaal daarbij, de aartsbisschop van Utrecht... kardinaal Wim Eijk. Ik, um, wat, wat ik daaruit hoor, is dat hij eigenlijk ook onder de kardinalen dan in eerste instantie best wel populair was. Want anders word je niet gekozen, neem ik aan. Dat mag je wel zeggen. ja, ze hebben heel goed nagedacht wat voor type kardinaal ze als paus wilden hebben. Of liever wat voor, die, wat voor nieuwe paus ze wilden hebben. En um, nou ja, daar paste Bergoglio dus wel in, een man dus die uit het zuiden kwam, dat uit, is uit Amerika, de eerste keer dus. En dus een man die de optie voor de armen had, dus die heel goed wist dat een paus heel goed moest nadenken dat het de behoeftigen zijn en de armen zijn die de aandacht Extra van de rooms katholieke Kerk en het bestuur zou moeten hebben. En uh, dat is dus uh, gebeurd. Is dat ook dat de, de blijkt reden waarom hij in eerste instantie zo populair was? Of is, moet ik zeggen? Nee, dat kan je niet zeggen, want ook andere uh, aartsbisschoppen, hij was dus aartsbisschop, in het geval van Buenos Aires, die uh, zouden dat ook in huis kunnen hebben. Bijvoorbeeld, ik noem eens wat de aartsbisschop van Calcutta of um, de aartsbisschop van Havana van uh, Cuba, die was ook een kandidaat. Maar um, het waren dan in dit geval weer niet Europeanen, waar de, de, de, de, de, de, de kozers. De, de kiezen, sorry, ik, ik hoor mezelf nog steeds door, door mijn, deze lijn door. Maar goed, dat is niet erg. Maar dat is dus zo dat is dus de, de, de, de, de, de kardinalen die dus deze paus um, um, gingen kiezen... die hebben ook nagedacht, zou het een Europeaan moeten zijn? Of weer een Italiaan moeten zijn? Maar dan verviel je dus weer in een oud stramien? Nee, ze zouden voor een... Buenas een kandonaal uit Argentinië uh, willen kiezen. Nou, en dat is gebeurd. Overigens zie je dus dat deze paus in uh, de afgelopen vijf jaar daar ook best wel consequent in is geweest. Want uh, hij heeft landen bezocht waar nog ge, nooit een paus was geweest. En er waren al uh, heel wat landen waar uh, een paus was geweest. Want zijn voorvoorganger Johannes Paulus II... Die ging uh, al die landen af, zoals je misschien weet. En deze paus uh, heeft ook een gevoel voor uh, het milieu. En dat bleek bijvoorbeeld bij een uh, rondzendbrief... die hij aan uh, alle bisschoppen, maar vooral alle gelovigen stuurde. En die heet Laudato Si uit 2015, dus nu uh, drie jaar geleden... Dat is de beginzin van een um, tekst van de, de, de tekst van in zo'n encycliek. En Laudertussie nou, wil zeggen, geprezen zijt gij. En dat ging dan over de verzorging van het gemeenschappelijk huis. En dat wilde dus zeggen, hoe staat dat ervoor met de aarde oftewel moedige aarde, zoals uh, de heilige Franciscus... waar hij zijn naam aan ontleend heeft, um, overging. Ja, dat heeft hem denk ik heel veel um, uh, uh, lof uh, gegeven. Of heel veel mensen vonden dat heel bijzonder. Tegelijkertijd zie je ook dat er steeds meer kritiek komt op deze paus. Ja, maar dat heeft weer met andere zaken te maken. Want deze paus heeft dus... Um, ook een, een aantal ja, vijanden, mag je wel zeggen, gemaakt in de Curie. Je weet dat de Curie is dus het bestuursapparaat dat rondom de paus staat. En hij heeft um, geprobeerd om die Curie voor een beetje, voor een deel te hervormen. Um, dat is niet bij iedere aartsbisschop of curiaal in goede aarde gevallen. Zo heeft hij bijvoorbeeld tijdens een kerst toespraak in 2014 de curialen beschuldigd. Of liever, um, de heeft, hij heeft gezegd tegen hen uh, dat zij lijden aan een spirituele Alzheimer. Oei, en dat dat de wel, uh, klaar, is binnen dat is wel klare taal. Dat is klare taal, Maar daar is het ook een Josuit voor, dus een ordepater die dit zo uitspreekt. Of dat zij leiden aan existentiële aan schizofrenie. Dat het sprake is van ijdelheid. Alfijn ja, later zeiden dat er wel 15 verschillende zonden waren. Nou ja, dat komt wel hard aan bij deze mensen. Maar aan de andere kant, hij vond ook dat de zaak niet goed marcheerde. En uh, dat liet hij weten. Nou, dat vinden ze niet allemaal leuk. Hè? Dat had nog nooit een paus gedaan tijdens een kersttoespraak. Nee, kerst is misschien ook niet helemaal het moment... waarop veel mensen met veel kritiek komen. Uh, ik hoorde, um, of ik las ook, dat uh, de paus ook wel bekritiseerd wordt... omdat hij uh, al een aantal keer uh, priesters uh, of bischoppen... het hand boven het hoofd heeft gehouden... die dan uh, beschuldigd worden van uh, oftewel, ofwel seksueel ja. misbruik... of dat... ...toeluikend uh, toestaan? Ja, dat klopt. Uh, daar is op dit ogenblik sprake van. Want uh, hij zou een bischop in Chili... ...die uh, gewezen zou moeten hebben van seksueel misbruik... ...in zijn bisdom, in zijn DOC's... ...de hand boven het hoofd hebben gehouden... ...terwijl het evident was dat er dus bewijzend waren... Het um, is niet onduidelijk of dat echt het geval is, maar er is een uh, aartsbisschop uit Malta naar dat bisdom uh, geweest. En die heeft daar onderzoek gedaan. Nou, en uh, het is uh, aan de uitkomsten van dat onderzoek uh, gaan we horen of hij uh, de, de pauze daarna later in is geweest. Ik denk eigenlijk van niets. Want uh, de paus is voortvarend op het gebied van seksueel misbruik. En uh, hij is sowieso voortvarend. Uh, want er is ook nog sprake van een commissie... die uh, zich bezighoudt met de financiën het Vaticaan... en van de Vaticaanse Bank. En ook daar moet uh, een conclusie uitkomen... En het is zo dat um, die commissie die moet nu door... terwijl de, de derde man van het Vaticaan die in die commissie zat... een Australische kardinaal, inmiddels terug is naar Australië... omdat hij ook alweer wordt beschuldigd van uh, seksueel misbruik... in zijn tijd als uh, Australische bisschop. Dus, en uh, deze paus heeft uh, deze kardinaal pel de hand ook boven de trofschouder, althans heeft niet gezegd: Jij deugt niet. En ook haar, daarvan moeten we de conclusies in een rechtbank daar in Australië afwachten. Ja, maar denkt u dan dat het een uh, groot effect gaat hebben op um, ja, de pauselijke carrière, om het maar even zo te noemen, van uh, Franciscus? Nou, dat is moeilijk om te zeggen. De, deze paus is wel een blijfetje, is mijn indruk. Alhoewel hij ooit gezegd heeft. Een paar jaar geleden. Uh, dat hij uh, vermoeden dat hij. zo'n uh, drie à vijf jaar. pauze zal blijven. En dan zou hij. Maar hij kan ook aftreden. En dan heb je twee emeriti-pauzen. Als Benedictus zijn voorganger. nog blijft leven. Um, maar. Um, ik, deze, deze pauze is denk ik zo. Uh, slim en. Uh, uh, helder in de manier waarop hij. zijn. ...pontificaat, zoals dat heet, uitoefent. Ik denk dat hij uh, ook gezien zijn leeftijd... ...hij is 81, dacht ik. Uh, ja, hij is 81, dat hij nog wel even een tijdje zal doorgaan. Nog vijf nou, jaar? Wel, het is natuurlijk hoogst vermoeiend om nog door te gaan, natuurlijk. Hè, ja. Want het is geen, uh, geen, geen, geen fijne baan, zal ik wel zeggen. Nee, maar u denkt dat we de komende jaren nog wel uh, mogen genieten van zijn aanwezigheid? Ik denk het wel, ja. Um, uh, genieten? Uh, ja, dat, dat is de vraag of je kan genieten van een pontificaat. Het feit is dat deze paus uh, bij de katholieken in de wereld uh, heel populair is, dat wel. Uh, en hij is ook uh, door het weekblad Time als um, man van het jaar in ik dacht, 2014 of zo, uitgeroepen. Dat doe je ook niet uh, zomaar, zal ik maar zeggen. Nee. En een paar andere dingen die ook speelden... was bijvoorbeeld dat toen deze paus net tot uh, paus uh, was gekozen... is hij teruggegaan, een dag daarna... naar het hotel waar hij verbleef... voordat het conclave begon. En toen heeft hij daar afgerekend bij de Hotel Bali. En daar waren nogal wat uh, fotografen bij. En dat heeft bij de mensen in uh, de wereld, de katholieken, toch wel tot een verrassing uh, geleid. Gos, een paus die, uh, die gewoon met zijn achtertas in een klein wagentje naar een uh, gemiddeld Romeins hotel gaat. Om daar zijn eigen rekening te betalen, dat hebben we nog nooit gezien. Nee, wat dat betreft nou, is zo'n hele daarmee... markante paus... Ja, dat mag je wel zeggen, ja. ja. En ja. Je, je ziet ook dat zo'n paus met zijn achtertas gewoon een vliegtuigtrap opgaat. En, um, ja, en ook in feite ook reageert als een andere ge gewone meneer. Ja. En uh, hij wil zich ook heel graag onderdompelen in de massa... of bij de mensen die achter de, uh, die de rijen staan... Hij laat zich ook aanraken en ook daar hebben we mooie foto's van en dat zien we nog steeds. Ja. Dus deze pauze was bijvoorbeeld in vergelijking met zijn voorganger, dat meer een geleerde was. Um, toch een, um, meer een man die uh, geniet van de, de massa. Ja, nou ik ben heel benieuwd hoe de komende jaren eruit gaan zien. Ik uh, wil uh, u in ieder geval Gerard Klaassen heel erg bedanken voor deze toelichting... Ik kijken... dus dat, de, de, dat, dat deze lijn niet zo goed is, want ik hoor mij de hele tijd terug. Ja, en dat nee hoor, dat ligt helemaal niet aan u. Dat ligt aan ons, ik heb het al vaker okay. teruggekregen. Ik ben in ieder geval heel erg dankbaar dat u het zo goed heeft volgehouden. Ik wens u een hele fijne Acre, dag. Prima, ja. Dag. Ja Dag, dag. Time for waking up now, it's time to take my racks I'm leaving my own town now, I'm leaving with my backs I close the doors behind me, into the hills I go If you could only see me, cause I want you to know It's a long way out of my own town Into your own town, it's a singing to the music but I know it's in my mind. Don't care about the maker, don't care about the world. I'm looking for the answers while I'm walking in the dirt. I'm walking over mountains I sail across the sea I meet all kind of creatures and I feel you here with me I'm talking to the people I ask them for the way but they only stare at me, believe no word I say. It's a long They say that I'm insane But since the day you died Something changed in my brain Well, it was just too much for me I found no help in talking Who can show me where to go? I have to keep on walking van 77 Bombay Street. Dit wordt de dag. Dit wordt de dag waarop de wetenschappelijke commissie zeehondenopvang een advies zal uitbrengen aan het ministerie voor landbouw, natuur en voedsel. Kwaliteit over de toekomst van de zeehondenopvang in ons land. Dit wordt ook de dag van de uitreiking van de inktaap. Dat is de jongerenprijs van de Nederlandse literatuur. Jongeren kiezen uit een selectie van drie boeken hun favoriet. Die wint vervolgens de Inkthaap. Hey! Dit is ook de dag dat actiegroep Stop geen laagvliegroutes boven Friesland... een petitie zal aanbieden aan de Tweede Kamer in Den Haag. Later op de avond zal er ook een stille tocht gehouden worden... in het Noord-Hollandse dorpje Andijk. Aan de telefoon heb ik actieleider Maria Weber. Zij is lid van de lokale partij progressief West-Friesland, die de actie steunt. Goedemorgen, Maria. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit moet een spannende dag zijn voor jullie. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, we want jullie gaan een petitie aanbieden. Voor. Jullie zijn er klaar voor. Sorry, ik praat er zo even door je heen. Want wat Fysiek is precies de reden dat jullie naar Den Haag gaan? Ja, we hebben in Noord-Holland plotseling in oktober... een route gekregen, een vliegtuigroute... En die uh, gaat laag vliegen op het IJsselmeer. En dan bij Andijk gaat die plotseling stijgen... naar de snelwegen van de vliegtuigen van Schiphol. En daar zijn we erg van geschrokken in Noord-Holland. Want dat zagen jullie niet aankomen? Dat wisten jullie nog niet? Nee, nee. En wanneer kwamen jullie daar dan achter? Uh, het was uh, in, wel bekend in het land, hè. Je hebt... Uh, uh, in Hoog-Overijssel heb je een, een actiegroep bij Zwolle. Daar was het al langer bekend dat dat gebeurde. En dat dat vanuit het vliegveld Lelystad vlak over mensen... dus op 1800 meter uh, over mensen vliegt. En dat bleek dus een nieuwe route te worden... die in Noord-Holland dat ook uh, ging doen. Want hoe zou dat er dan in de praktijk uit gaan zien... Nou, het ziet eruit dat in Andijk, het is een klein uh, dorpje in Noord-Holland... een uh, heel platte landsgemeente in de gemeente Medemlik... daar komt dat vliegtuig dus aan over het vliegtuig over uh, IJsselmeer. Ik, ik, ik hakkel een beetje, want ik hoor mezelf de hele tijd. Ja, klopt. Dat hebben dat we al vaker weet... gehoord vandaag. Ik kan er helaas weinig aan doen. Oké, okay, vandaar dat ik een beetje hakkel. Geef Normaal niet. <laughs> En dat betekent dat ze dus in Andijk die vliegtuigen op 1800 meter zien aankomen. En dan gaan ze bij Andijk, precies boven Andijk, opstijgen. En dat is natuurlijk heel vervelend. En dat geeft een decibel van 70. Uh, en dat is geluidsoverlast, milieuoverlast. Lastig. Ja, en zou dat dan dagelijks zijn, meer dagelijks? Hoe, hoeveel? Hebben jullie enig idee? Nou, wat ik begreep van de nieuwe, het nieuwe onderzoeksrapport, dat is een, de MER... is dat dat dat 120 dagen per jaar uh, zal gebeuren. Dus ongeveer want een derde van het jaar. Ja. Ja. Ik en heb... dan zullen het niet veel vliegtuigen zijn. Maar ja, ze, ze gaan wel hopen dat Lees dat uitbreidt. Uh, dus dan zullen dat ook meer vliegtuigen komen. Jullie denken dat het niet gaat blijven bij die 120 dagen? Uh, wel 120 dagen. Want de rest van de tijd... Uh, gaat het boven uh, Den Helder door. En het is een route die naar Grote-Brittannië gaat. Oké, okay. oké. Okay. Wat ik uh, uh, las in uh, de voorbereiding... is dat het jullie niet alleen maar gaat om de geluidsoverlast, toch? Nee, we zijn uh, bezorgd over het ultrafijnstof. En wat in Andijk een uh, belangrijke uh, gegeven is... is dat het spaarbekken ligt... En het Spaarbekken is een uh, watermassa uh, die heel het IJsselmeer zuivert... tot drinkwater van Noord-Holland. En dat zijn 5 miljoen mensen. En die krijgen daar dus hun water van. En daar precies boven gaat dat vliegtuig stijgen. Want wat zouden die vliegtuigen... hoe zouden die dat water dan uh, negatief uh, beïnvloeden? Nou, ik denk de uitstoot van die vliegtuigen. Die dwarrelen door de lucht in ultramicrofijnstoffen, en die, doordat het vanuit de zee naar de land komt, hè, krijg je allerlei uh, wind, uh, ja, hozen, hoe zeg je dat? Dingen die naar boven stijgen, ik weet niet precies de term daarvoor. Maar we zijn zeer bang dat dat dus ook in het water terechtkomt. Ja. En dat mensen er last van krijgen in Aandijk. Ja, ja, en dat het een uh, negatief effect heeft voor de volksgezondheid. Ja, dat denken we. Dat dus. weten we niet zeker, maar we moeten wel onderzoek naar doen, denk ik. Ja? En dat onderzoek is nog niet gedaan? Nee, dat onderzoek wordt daar nog helemaal niet gedaan. Het is ook helemaal niet in een mer genoemd dat daar een spaarbekken ligt. Dat is heel vreemd. Ja, want de, dus de reportage toch? Ja, dus dat zijn fouten die daarin staan. Ja, ja. Ja, naast dat jullie de petitie aan gaan bieden aan de Tweede Kamer... weten jullie trouwens al aan wie jullie hem aan gaan bieden? Uh, nee, dat weten we nog niet. Daar zijn we wel benieuwd naar. We hebben alle Kamerleden uitgenodigd van de commissie INW. Dus we hopen dat er veel Kamerleden komen. Ja, ja. maar los daarvan, dat hoop ik ook, misschien luisteren ze nu wel... en uh, nou, dan weten ze meteen uh, dat ze uh, dat moeten doen. Uh, maar daarnaast is het ook zo dat jullie vanavond een stille tocht gaan organiseren... We hebben in Andijk een, stille, of een tocht georganiseerd door het Stille Andijk. En de, de tocht heet Het Einde van de Stilte. En dat is een beetje dramatisch, klinkt dat. Maar het betekent dat een aantal mensen gaan lopen naar de plek waar die vliegtuigen gaan uh, opstijgen. En wij hebben een spandoek bij ons. En dat spandoek is nou, wel twaalf meter lang. En dat spandoek is een soort estafette spandoek. En dat gaat als wij uh, de stille tocht gelopen hebben naar Friesland. Dus de volgende provincie. Waar ja. ook een actiegroep is, tegen gelaagd is. En zo zal het het hele land doorgaan. Die dat spande ook. Twaalf maanden lang. Totdat want... uh, mevrouw uh, Corren van Nieuwenhuizen haar besluit weer gaat uh, nemen of Lelystad doorgaat of niet. Ja, nou, dat zou want... ze doen over twaalf maanden. Jullie hebben contact met andere groeperingen in het land die ook tegen uh, Vliegveld Lelystad zijn? Ja, we hebben een gezamenlijke vergadering gehad in Hattem van alle actiegroepen tegen laagvliegroutes. Dat zijn er uh, 15 in heel Nederland. In, uh, en daar hebben we de vereniging SALT opgericht. Samenwerkende actiegroepen tegen laagvliegroutes. En die gaan met, met elkaar gezamenlijk opereren het komende jaar. Op juridisch gebied, op bestuurlijk gebied, op uh, actiegebied. Dus het oh. is mooi dat dat uh, verzameld wordt in Nederland. Ja, wat bijzonder. Dus er is echt een, een landelijk breed initiatief nu begonnen... tegen ja. een Vliegveld Lelystad. Ja, maar ook tegen dat dat laagvliegroutes zijn. Wij willen dat het die vliegtuigen moet dus goed eerst bekeken worden in Nederland. Dus uh, eerst is goed uh, ingetekend worden hoe dat allemaal hoort, heringedeeld, het luchtruim, heet dat. Ja, ja. tegelijkertijd um, is natuurlijk het grote argument dat vliegveld Lelystad er moet komen en dat Schiphol moet uitbreiden omdat we met elkaar steeds meer gaan vliegen. Dat lijkt me ingewikkeld uh, om dat met een stille tocht um, op te lossen. De rest van Nederland zit blijkbaar wel op uh, meer vluchten te wachten. Ja, nou, er is wel een kentering een beetje aan het komen. Ik denk dat in Nederland ook een soort bewustwording komt van... dat je niet alsmaar ongelimiteerd alles kan gaan doen in, uh, om, om alles te kunnen doen. Op ja. een zo goedkope manier. Dus jullie hopen ook met de stille tocht uh, zo een beetje dat onder de aandacht te brengen? Ja, dat we wat bewustzijn kunnen kweken. Ja. En dat we vinden dat de regering dat ook moet gaan doen. Niet alleen maar denken aan het uh, aan welvaart, maar ook aan het stressniveau van mensen. Ja. En ook, uh, ja, je ja. mag wat zeggen. Helder. Maria Weber, ik uh, wens jullie uh, heel veel succes en, uh, in Den Haag vandaag. En ook uh, met de stille tocht. Ja, ik hoop dat de mensen die het horen, die luisteren nu, die naar hun werk gaan... of die nachtdienst hebben, dat die uh, even langs aan Dijk Dijkrijken... om um zeven uur vanavond. Zeven uur vanavond, hartelijk dank. Ik uh, wil uh, u uh, bedanken als... Uh, Beller en als luisteraar NPO, ook bij al oh mijn gasten. En